De KLM begint komende maand een proef met wifi in twee vliegtuigen. Het draadloos internet wordt getest in twee Boeing 777 van het Concern... in een toestel van de KLM zelf en in een van Air France. Ze vliegen alleen op verre bestemmingen. Passagiers moeten wel betalen voor internet aan boord. De proef duurt tot eind dit jaar. Als de passagiers tevreden zijn en de techniek goed werkt... wil de KLM in meer vliegtuigen wifi aanbieden. Draadloos internet in de lucht is niet nieuw. Andere luchtvaartmaatschappijen werken er al mee.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 Goedemorgen, Nederland. Carl Johan de Zwart. Sint Maarten is een boevennest en een corrupte bende, zegt de SP. Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun ouders bij zich in de tuin te laten wonen. Je kan in de nacht zien of het licht brandt. En uh, dan is er meestal iets aan de hand, natuurlijk. En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is 5 minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. Een boevennest en een corrupte bende. Dat is Sint Maarten volgens SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak. En als daar niet snel verandering in komt... moet Nederland zijn handen van Sint Maarten aftrekken. Ronald van Raak, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Na de PVV bent u er ook achter? Nee, ja, ik, ik, ik ken heel veel mensen op Sint Maarten. Ik ben ontzettend betrokken bij de bevolking op Sint Maarten. Maar het is helaas zo dat uh, het bestuur van het eiland... in handen is van de maffia. De politici greep hebben op de maffia... Uh, uh, geen greep hebben op de maffia en uh, ja, het, het eiland van kwaad tot erger uh, wegzakt. Waar blijkt dat uit? Nou, dat, ik ben heel blij met, de, met het filmpje wat dit weekend uh, op internet is verschenen. Waaruit blijkt dat een, een eilandsraadslid, een, uh, een parlementariër van Sint Maarten, gewoon een bordeel binnenloopt op, met korte broek en, snipper, en, sli, en, en slippers en met uh, 15.000 uh, uh, dollar naar buiten loopt. Oh. Um, ...in een bordeel, wat ja. op Sint Maarten is verboden... ...met als doel om vergunningen te regelen voor illegale dames. En ja, dit is helaas niet, uh, niet de enige. Hij doet dat mede in, op initiatief van de minister van Justitie, Duncan... ...die zelf er ook bordelen op na houdt. Ja, dus het gaat tot in de hoogste rangen. Het gaat tot in de hoogste rangen en daar zitten ook weer financiers achter... zoals meneer Corallo, die weer banden heeft met de Siciliaanse maffia. We zijn hier al lang mee bezig, maar ja, we houden het niet droog. Het eiland is echt in de greep van de maffia... En, en helaas eh, draagt Nederland daar nu verantwoordelijkheid voor. Dus de PVV heeft eigenlijk gewoon al een aantal jaren gelijk? Uh, dit is niet iets waar de PVV als eerste mee kwam. Dit is iets wat we heel, heel lang roepen. Maar wat een groot probleem is, is dat de PVV zegt... Van laat de bevolking maar aan zijn lot over... En dat is wat wij nooit hebben gedaan. Wat ik wel altijd heb gedaan is toen Sint Maarten uh, in 2010 een autonoom land werd binnen het Koninkrijk. Mm -hmm. Heb ik altijd gezegd van dan moet je het ook goed organiseren. We kunnen niet Sint Maarten een autonoom land maken terwijl het land daar nog lang niet aan toe is. Nee, want dat is nu de status. Hè? Ze zijn autonoom binnen het Koninkrijk net als Curaçao en Aruba. En, en, en wat we hebben gedaan is uh, schulden kwijtgescholden, we hebben heel veel geld betaald, uh, we hebben ook heel veel regels gemaakt, we hebben heel veel hulp geboden. Alleen het land is er niet aan toe. En, en nu zie je dus dat het land ook echt in handen is gekomen van, van de boeven. En ja. Uh, ja, wij zijn daar verantwoordelijk voor en ja, we hebben heel weinig middelen om in te grijpen. Welke middelen hebben we wel? Wat zouden we kunnen doen? Nou, tot nu toe is het zo dat we altijd hebben geprobeerd om het af te kopen heel veel geld geven in de hoop dat de problemen worden opgelost. Ja, Pechtold is blijft... er nog geweest hè? in 2005 met 2 miljard. Ja, ja kijk, uh, in 2005 toen minister Pechtold uh, minister van Binnenlandse Zaken ja. en Koninkrijksrelaties was... Uh, is er een schuldsanering toegezegd, anderhalf miljard euro voor alle eilanden. Uh, ja, Dat geld is eigenlijk uh, weggegooid, want dat had natuurlijk uh, het begin van de onderhandelingen moeten zijn. Je moet niet aan het begin van de onderhandelingen zeggen van Goh, hier hebt u het geld, kunnen we eens ergens over praten? Nee, je moet eerst keiharde goede afspraken maken nou ja. en vervolgens kun je dan uh, schuldsanering in het vooruitzicht stellen. Die afspraken kun je maken, maar als die niet worden nageleefd? Ja? Uh, um... Nee, en dat laat ook zien dat, dat Sint Maarten, ik heb daar toen ook voor, voor gewaarschuwd... dat Sint Maarten nog lang niet, nog lang niet zover was dat het een autonoom land kon worden. Daar zijn we veel te snel mee geweest. Moeten we ze er niet gewoon uitgooien uit het Koninkrijk? Nee, dat kan niet. De bevolking kan alleen maar uh, zelf bepalen wat haar toekomst is. En, en ik zou ook heel graag zien uh, dat de bevolking op Sint Maarten een keuze krijgt voorgelegd. Dat is... Uh, Echt onderdeel worden van Nederland, maar dan moet Nederland ook uh, verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dus ook kunnen ingrijpen, uh, het bestuur kunnen regelen. Dat kan nu niet. Dat kan u niet. Uh, dus we kunnen eigenlijk heel weinig nu. Nou, nee, ik, ik zou niet weten wat. Uh, we zijn verantwoordelijk, maar ja, het enige wat we kunnen doen is het leger sturen. Ja, ziet u het al gebeuren? Nee. Nee. Nou, een tweede mogelijkheid is, is dat Sint Maarten uh, onafhankelijk wordt. En dan kunnen we een afspraak maken. Ja. Ik heb uh, de heer Wiels, de, de, de, de belangrijkste politicus op Curaçao, al horen zeggen... dat wat hem betreft uh, Curaçao binnen een aantal jaren onafhankelijk zou moeten worden. Hij noemde een termijn van tien jaar. Nou, Het lijkt mij goed als we met Sint Maarten en Curaçao een soort afspraak maken... binnen tien jaar onafhankelijk... En dan kijken we wat we binnen tien jaar kunnen doen om de landen op weg te helpen. Wat bedoelt u daarmee? Op weg te helpen? Nou ja, om te financieel steunen? Nou nee, financieel niet meer. Uh, het is u ook niet ontgaan dat er een diepe crisis is in Nederland. Het geld is op. De schatkist is leeg. Zeg Hoeveel betalen altijd. wij eigenlijk op dit moment aan Sint Maarten? Uh, nou ja, behalve die anderhalf miljard die we twee jaar geleden hebben, hebben, hebben gegeven... Ja. Uh, hebben we nog een aantal samenwerkingsovereenkomsten. Dat zijn uh, tientallen uh, miljoenen. Dat is nog niet zo heel veel geld. Maar, maar het probleem is, is dat als de eilanden weer opnieuw schulden maken... en dat zie je bijvoorbeeld op Curaçao nu gebeuren... Dat wij daar voorop draaien. Dat wij er uiteindelijk weer voor op zullen moeten draaien. Maar dat dan kan is... ik me voorstellen dat ze helemaal niet onafhankelijk echt willen worden. Want ja, uh, wij zijn die veilige paraplu. En uh, als ze dan niet onafhankelijk willen worden... dan moeten wij als Nederland ook de mogelijkheid hebben... om onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Wat je niet kunt maken, is dat op het eiland... de bestuurders uh, en de maffia er een puinhoop van maken. De zakken vullen... En uiteindelijk naar Nederland wijzen en, en de Nederlandse burger weer kan betalen. Dat ja. zijn niet de verhoudingen waar we, maar waar we, waarmee we verder kunnen. Nee, oké. Okay. Ja, het is dus een vrij onmogelijke situatie. Want de bevolking kan alleen maar beslissen uh, of ze eruit willen stappen of niet. Nou, dat ja. gaan ze natuurlijk helemaal niet doen. Want ja, ja wij staan uh, financieel borg eigenlijk. Ja. Ja, dat dus dat zijn... gaat allemaal helemaal niet gebeuren, wat nou, u ja, nu schetst. En, en dat zijn ook de ketenen van het Koninkrijk waarin we in zitten. Ja. En die we ook zelf in 2010 hebben gelegd. In 2010 heb ik er ook veel voor gewaarschuwd... dat we niet autonome landen kunnen maken zonder een nieuwe grondwet... zonder de verantwoordelijkheden goed te Dus verdelen. uiteindelijk zal de grondwet veranderd moeten worden. Dat is eigenlijk waar we naartoe moeten. Wat ja, we hebben een statuut. Dat is de grondwet van het Koninkrijk. Ja. En in dat statuut staat dat Nederland nog steeds verantwoordelijk is voor goed bestuur. En dat moet er gewoon uit. Dat moet er gewoon uit, want dat legt een ongelofelijke druk op de verhoudingen. Ja. Uh, en we zouden veel meer op basis van gelijkwaardigheid... gelijkwaardigheid tussen de landen, afspraken kunnen maken... ...verdragen kunnen sluiten om, uh, om elkaar bij te staan. En daar gelooft u wel in dat dat mogelijk is? Nou ja, dan, dan, dan, dan zijn we in ieder geval niet verantwoordelijk voor alles wat daar gebeurt... ...en kunnen we gewoon hulp bieden. Want nu zie je dat als hulp geboden wordt... ...dat dat door de bestuurders ook vaak wordt, uh, wordt afgewezen. Mm. Wat verwacht u nu van uh, de verantwoordelijk minister uh, Plasterk van Koninkrijksrelaties? Wat nou ja. kan hij op dit moment doen? Ja, het... Hij heeft dezelfde keus als, als, als, als waar ik als verantwoordelijk Kamerlid voor sta. Dat ja. is zeggen of je handel er vanaf of boeven vangen. Eén van de twee. Dus... Ja, maar handel er vanaf, dat kan dus niet op korte termijn. Nee, maar we kunnen, wel, we kunnen wel internationaal aangeven dat wij die verantwoordelijkheid niet kunnen dragen. Dat we heel veel schulden hebben kwijtgescholden, wetten hebben gemaakt, Bij hulp wie? hebben gestuurd. Nou ja, ik denk dat dat vooral een signaal moet zijn aan de Verenigde Staten, denk ik. Ik denk dat het een heel groot belang is voor de Verenigde Staten... ook in de internationale strijd tegen de drugshandel... Ja. dat zij niet willen dat er op Sint Maarten een, een soort staatje ontstaat. Nee, staat. en dus juist dat Nederland daarbij betrokken blijft. Want anders ja. hebben zij in hun achtertuin een groot probleem. Ja, maar dan moeten we het ook samen doen. Ik denk niet dat dit iets is wat Nederland alleen af kan. Uh, we liggen heel erg ver van Sint Maarten af. Ik denk dat we dit uh, in, een stapje hoger moeten maken... Uh, uh, en dit in internationaal verband zullen moeten oplossen. Hoe dan? Nou ja, Dan zullen we in ieder geval van onze verantwoordelijkheid binnen het Koninkrijk af moeten, de waarborgfunctie. En gewoon moeten kijken of we uh, uh, samen met andere landen in de omgeving kunnen zorgen dat de boeven op Sint Maarten uh, verdwijnen. In welke vorm dan? Via de Verenigde Naties? Waar moet ik aan denken? Nou, ik denk dat dat vooral belangrijk is om dat in samenwerking met de Verenigde Staten te doen. Met de Verenigde Staten? Ja. Oké, okay, goed. En dan hebben we het nog niet eens over die grondwetwijziging? Daar heb je ook nog twee derde meerderheid voor nodig, hè? Uh, de PVV is al, uh, nou ja, is al om, zou je kunnen zeggen. U bent nu om. Ja, maar Komt die twee denk, derde meerderheid, hè? Ik denk de VVD. Ik denk uh, uh, bijna alle Kamerleden uh, in Nederland lopen met een pen in hun binnenzak... om bij het kruisje te tekenen... Uh, uh, Vooral degene, de, de woordvoerders die al wat langer met, uh, met Sint Maarten en Curaçao bezig zijn. ja, hm. Die hebben er echt wel genoeg van. Er is dus ja. ook wel echt iets geknakt. Hè. We hebben heel veel fouten gemaakt in 2010. Maar wel, we hebben ook heel veel betaald, goede wil getoond, veel hulp gestuurd. En ja, we zijn toch eigenlijk gewoon bedrogen. En nu is het klaar? En nu is het eigenlijk klaar, ja. Hartelijk dank, Ronald van Raak van de SP. Hartelijk dank.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 Ja, het kabinet wil dat in de toekomst minder mensen naar een verzorgingshuis gaan en dat meer mensen een beroep doen op mantelzorg. Nou, een van de oplossingen zou natuurlijk kunnen zijn om je vader en moeder bij je in de tuin te laten wonen. Martijn Grimius ging op bezoek bij de familie Krijgsman. Hoi, met Jacqueline. Oh, hoe gaat het? Oh, kijk eens aan. Zeg, ik, uh, ik kom even langs hoor. Mooi, tot zo. Dag. Jacqueline Krijgsman, dat was uw moeder, hè? Ja, dat was mijn moeder. Ja, en uh, uh, we kijken naar de telefoon, maar als we de andere kant op kijken... dan zien we eigenlijk al het huis waar uw moeder woont. Ja, het is vlakbij. <laughs> we staan in de keuken van een, een boerderij in Zevenhuizen. En in de grote tuin staat een woning. Een woning van, nou, hoeveel vierkante meter? Uh, wat was het? 60. 60 vierkante meter. En we kunnen er zo naartoe lopen. Zullen we eens uh, naartoe gaan? Ja, dat is goed. Hoe vaak komt hij nou bij je moeder? Nou, één of twee keer op een dag. En als ze niet zo lekker zijn, drie keer. Ja, het is vlakbij natuurlijk. Ah, daar komt uw moeder aan. Sta je in de kou? Ja, het is koud. Kom, gauw binnen. Ja. Hallo. Ja. Fijn dat we even binnen mogen komen. Een paar stappen verder en dan sta ik in een hele andere woning. Ja, en dit is een hele mooie woning. En hier, hier is gelijk de keuken? Ja. Die komt zo de keuken in en die hebben we een beetje weggestopt. Ja. We zitten zo uh, in de salon. Ja. Zou je nog, nog, nog wat meer van de, de, de woning kunnen laten zien? Oh, hoor, ik wil het wel laten zien. Nou, graag. Als die dat niet, niet weten hoe het is, dan gaan we even voor. Ja, nou, ga ze mij maar voor. De familie Krijgsman loopt enigszins voorop... als het gaat om een nieuwe benadering van de zorg voor ouderen. Eveline Kastellijns van onderzoeksbureau Berenschot schreef onlangs het boek De Vergrijzing Voorbij. Daaruit komt naar voren dat de meeste mensen nog niet echt bezig zijn met de nieuwe manier waarop de overheid graag ziet dat we de zorg voor ouderen inrichten. Ik denk, ik denk te beperkt. En ik denk dat dat ook te maken heeft met de cultuuromslag. Um, daar waar we eerst verzorgd werden door vadertje staat, um, zien we nu toch door... Nou ja, een druk op de collectieve uitgaven in de zorg, om die hè, terug te brengen... Um, dat er ook steeds meer beroep wordt gedaan op bijvoorbeeld mantelzorgers... en op eigen betalingen. Um, ik denk dat dat een logisch gevolg is. En uh, ik denk dat we daar allemaal een verantwoordelijkheid in hebben... om dus uh, in ieder geval over je oude dag daar dus ook goed over na te denken. Dit is de slaapkamer. Die is lekker groot. Ja, ruime slaapkamer, hè? En uh, ook weer, uh, ja, je kijkt het raam uit en je kijkt zo in de, in de keuken van uw dochter? Ja. We kijken of we, uh, of we wakker zijn. Ja, is het elke ochtend even oogcontact maken? Nou, niet altijd. Het kan wel. Het kan wel. Ja, het kan wel. Dus, uh, of je kan in de nacht zien of het licht brandt. Ja. En uh, dan is er meestal iets aan de hand natuurlijk. Dus uh, ja, maar dat gebeurt niet vaak. Ja. Gelukkig maar. Ruud Dirksen, u bent van Pas Aan. U levert de, dit soort uh, woningen. Is het uh, een groeiende markt? Ja, uh, wij denken dat heel veel mensen dat willen. Uh, Recentelijk nog onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau... waar 30% van de ouderen aangeeft... wij willen dichter bij onze kinderen gaan wonen... als we wat zorgbehoevenden worden. En dan uh, het mooie van dit concept is... Twee huizen bij elkaar, privacy over en weer, zeg maar je ouders als buur. Nou is zo'n woning niet heel goedkoop. 135.000, 150.000 euro. Veel mensen die verkopen dan hun eigen woning... hebben waarschijnlijk genoeg gespaard in hun eigen woning of overwaarde... waardoor ze dit huis makkelijk kunnen betalen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die hun leven lang hebben gehuurd. Ja. Die kunnen niet in zo'n woning. Nee, even op dat goedkope. Uh, ik vind 135.000 euro voor een luxe woning van 60 vierkante meter... die op de meest ideale plek staat, namelijk bij je kinderen... vind ik heel goedkoop. Uh, laat ik daar heel helder over zijn. Uh, als je kijkt naar inderdaad die huur... Uh, daarom hoop ik... We hebben er nu zes die eigendom zijn van woningbouwverenigingen... Uh, die hem verhuren als een soort verplaatsbare aanleunwoning... waar de mensen gewoon huursubsidie krijgen... Ja, ik hoop dat met name daar de grote klappen gemaakt gaan worden. En dan moeten de woningbouwverenigingen wel wat voor gekieteld worden... om het maar zo uit te drukken. Want die zijn hun investeringen juist alleen maar op dit moment aan het terugtrekken. Ja. Hoe kijkt u aan tegen de plannen van het kabinet... om meer de zorg te richten op mantelzorg? Ik denk dat daar heel veel mogelijkheden zijn. Wat je ziet is dat de mantelzorgers zeggen... ik heb veel meer gemoedsrust... Uh, en ik bespaar een heleboel reis- en regeltijd. Dat zijn de twee belangrijkste dingen die wij terughoren van mantelzorgers. En daardoor houden ze het vol en kunnen ze veel meer... en willen ze ook veel meer. Mevrouw Krijgsman, zitten er nou ook nog nadelen aan je moeder in de tuin? Eigenlijk op het ogenblik nog niet, hoor. Uh, we hebben veel plezier van elkaar. Mijn moeder scheelt de aardappels. Ja. En uh, we gaan de koffie drinken. En, uh, nee, het gaat, uh, het gaat gewoon erg goed. Ja. Even naar uh, de oude mevrouw Krijgsman. U hoopt u natuurlijk nog heel lang uh, te wonen, hè? Ja, dat hoop ik zeker. En ik hoop er ook niet vandaan te gaan voor wat anders. Nee. En voor u, als uw ouders er niet meer zijn... zit u zelf nou ook ooit in zo'n woning bij uw kinderen in de tuin? Nou, heel graag, hoor. Ik hoop dat dat gaat gebeuren. <lacht> ja. Als je tuin nou niet groot genoeg is om je moeder te huisvesten... kun je haar natuurlijk ook onderbrengen in een heel luxe verzorgingshuis. Aan een gracht in Amsterdam. Maar er hangt wel een prijskaartje aan. Wat mensen zelf betalen is afhankelijk van het appartement. Maar zo rond de 4000 euro, alles inclusief per maand. Daarover meer morgen in Wat doen we met oma? Ik ben benieuwd. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... Nederland@kro.nl. Straks een lichtpuntje voor de bouw in deze crisistijd. Arcades bouwt mee aan de Olympische Spelen in Rio. Eerst nu het ochtentumeur van Hans Beum. Fraude is bedrog, vaak valsheid in geschriften. Dat mag niet in een geciviliseerde maatschappij. Maar er zijn, zoals in alles, grijze gebieden, grensgevallen. Er wordt stelselmatig in de ziekenzorg te hoog gedeclareerd en te veel berekend... Het overkoepelende orgaan NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit, maakt een paar dagen geleden bekend dat hard wordt ingegrepen bij te hoge declaraties. De zorgverzekeraars dienen ook beter de ingediende rekeningen te controleren. De overheid kampt met een probleem van een grote stijging in de zorgkosten. Maar de zorgverleners beweren dat ze door alle bezuinigingen alleen maar overeind kunnen blijven door een beetje, hoe zullen we dat noemen, creatief boekhouden. Een paar voorbeelden uit de praktijk. Een bezoekje van een half uur wordt berekend als dagopname. Het beoordelen van een foto wordt berekend als complete behandeling. Of een röntgenfoto van één hand komt in het coderingssysteem... als foto van vingers, foto van middenhand en foto van pols. Drie keer zo duur dus. Ach, de lijst is ellenlang te maken. Het liefste gebruik ik een voorbeeld uit de eigen praktijkervaring. Dan weet ik zeker dat het klopt. Een paar jaar geleden gleed mijn vrouw uit bij het tennissen... Verrekking, kneuzing, gewoon doorgaan of juist rust geven, je weet het niet. Dus even naar de eerste hulp in het plaatselijke ziekenhuis. Er kwam een student die koos type aanlopen die ons meenam naar een formica tafeltje achter een gordijn op de gang. Dezelfde gang als die van de balie. Hij bevoelde de knie, draaide er een beetje aan... vroeg, doet dit pijn en dit en adviseerde een paar krukken te halen. Duur van deze behandeling ongeveer één minuut... Toen een paar weken later de gespecificeerde rekening kwam, stond er gebruik operatiekamer en als behandelend arts dokter zus en zo. Totale rekening iets als 800 euro. Ja, zo wordt de ziekenzorg wel uitgehold, riep ik verbijsterd en belde de verzekering. Men was niet onder de indruk. Een artsassistent werkt onder de bevoegdheid van de specialist en daarop is het uurloon gebaseerd. En iedere plek in het ziekenhuis noemen wij boekhoudkundig operatiekamer. Ze vonden het wel opmerkelijk dat ik belde. Maar dat kostte mij als verzekerde toch niks meer. Ik bel niet voor mijn eigen belang, zei ik en hing op. In de hoop dat er toch iets was losgemaakt. Morgen het ochtendhumeur van Mart Smeets. A to be. Don't believe. I Dit nummer hoorde zo'n videoclip en uh, die martens uh, veranderden dan in kleipoppertjes, herinner ik mij. 1986 was dat happy hour. Het is bijna vijf minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Het Nederlandse ingenieursbedrijf Arcades bemoeit zich vanaf nu intensief met de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Het heeft een miljoenenopdracht binnengeslept. Financieel directeur van Arcades, NV, Reinier Vree. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat gaat u daar doen in Rio? Um, nou, in, uh, in Rio wordt een Olympisch uh, dorp uh, aangelegd van 75 hectare. dus een, uh, een grote oppervlakte. En uh, wij zijn daar de partij die uh, projectmanagement zullen doen uh, van het Olympische dorp. De planning, de kwaliteitscontrole. En we geven technische adviezen om een zo mooi mogelijk dorp te realiseren. Ja, nou, dat is een mooie klus. We zijn daar heel blij mee. Uh, we zijn een grote partij in Brazilië en doen al allerlei activiteiten daar. En dit uh, ja, vergroot uh, onze aanwezigheid verder. Waar? Uh, dit gaat gebeuren in uh, Rio de Janeiro, de Olympische ja? Spelen. <laughs> oké, okay, ja, maar waar vergroot het uw aanwezigheid verder? Nou, met name in, in Rio. In Rio zelf, oké. Okay, uh, ja. Voor deze, voor dit activiteit, ja, precies. Ja. Ja, voor... Hoeveel geld is hiermee gemoeid? Wat verdient u hiermee? Nou, dit is een miljoenenorder uh, met, met goede marges. Uh, dus het, uh, is een, uh, we zijn erg trots op... Uh, dit succesvol project dat we mogen gaan doen. Ja, nou kreeg de organisatie van de Spelen in Rio in december een aansporing van het Internationaal Olympisch Comité. Want ja, de bouw van nieuwe stadions en accommodaties loopt achter. Bent u nou ingehuurd om dat een beetje recht te trekken? Nou, ik weet niet of dat een specifieke reden is dat wij erbij zijn gehaald, maar Arcades heeft een uh, reputatie, ook in Brazilië, uh, dat wij goed zijn in het projectmanagen van uh, dit soort uh, activiteiten. Bijvoorbeeld ook voor het WK in 2014 uh, zijn we betrokken bij een aantal uh, stadions. Ja. De Luchthaven in São Paulo is een project. Uh, die wordt verdubbeld qua capaciteit waarbij de projectleider van zijn. Dus onze reputatie daarin uh, heeft ongetwijfeld geholpen om de keuze op accades te laten vallen. Ja, u weet niet of u daar specifiek voor bent ingehuurd om het recht te trekken. Maar u weet natuurlijk wel of de bouw van die nieuwe stadions en accommodaties op schema loopt daar. Ja, daar zijn we natuurlijk nou bij betrokken. Dat kost, ja. Ja. Ja. En loopt die op schema? Uh, nou, ik, ik, ik moet zeggen, ik heb niet de details van de planning van elk stadion. Uh, nee, maar, maar wat uh, al gehele is, is het algehele beeld? Gaat het allemaal volgens plan? Het dat er uh, problemen zijn met het realiseren van de planning. Die zijn er niet. niet? In ieder geval niet die mij bereikt hebben, nee. Nee, dus daar bent u dan eigenlijk niet voor ingehuurd, gewoon? Nou, ik zou kunnen zeggen dat wij erbij zijn gehaald om te zorgen dat dat soort planning liggen. Ja. Veel Olympische dorpen die in het verleden zijn gebouwd kregen na de Spelen uh, uh, een andere functie. Hè? Gaat u dat ook doen, na de Spelen? Um, ik weet niet wat er precies hier bedoeld is uh, met dit Olympische dorp, of dat uh, ook een andere bestemming gaat krijgen na afloop. Uh, dus u overvraagt mij hiermee. Ik overvraag u. Oké. Okay. Bent u zelf al in Rio geweest ook, of niet? Ik ben zelf in Rio geweest ja, een aantal ja. keren. Wat trof u daar aan? Wat vond u zelf, wat was uw indruk van hoe het, hoe het, hoe het gaat daar? Um, nou wat je in, uh, in Rio ziet is een uh, stad die heel erg in ontwikkeling is, uh, met uh, hele mooie stranden uh, en waar mensen verschrikkelijk trots zijn dat de Olympische Spelen hun, uh, hun kant op komen. Ja. Um, en, en een plek als de Olympische Spelen gaat voor, uh, voor de Brazilianen en voor de mensen in Rio heel veel vragen om het goed te realiseren. Dus de mensen zijn heel enthousiast, maar realiseren zich ook dat dit uh, een enorme klus wordt om het goed voor te bereiden... en uiteindelijk ook succesvolle Spelen te gaan organiseren. Ja, en die gaat u dus in goede banen leiden eigenlijk, hè? Ja. Die weg daar naartoe. Uh, daar zijn wij voor ingehuurd. Ja, en waarom eigenlijk? Waarom heeft men u ingehuurd en niet een ander bedrijf? Um... Ik denk dat het ermee te maken heeft dat we als Arcade's al heel lang actief zijn in Brazilië. Sinds 1999 hebben wij daar activiteiten. Uh, en we hebben inmiddels 3000 mensen in dienst in Brazilië. Dus we hebben ook zo, uh, ja, ja. Het volume aan en het aantal mensen wat je nodig hebt om zo'n project te kunnen doen. Ja, ja. En wat ik al zei, denk dat de reputatie met vergelijkbare complexe grote projecten uh, ook helpt uh, om de keuze op ons te laten vallen. Ja. Nou, Goed nieuws dus eigenlijk hè, voor, de, voor de bouwsector. Kan ik dat zo heel breed samenvatten? Uh, in ieder geval voor de, de bouwsector in Brazilië is dit goed nieuws. Ja, en voor die in Nederland? Dit heeft voor Nederland uh, niet zoveel consequenties. Nee, oké. Okay. Dank u wel. Financieel directeur van Arcades Rainier Vree. En veel succes daar in Rio. In de aanloop naar de Olympische Spelen van 2016 in Brazilië. Dank u wel.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 Waterig zonnetje alweer verdwenen. En de vraag is: kunnen leraren eigenlijk wel lesgeven zoals ze willen? Komende week praten de verantwoordelijke ministers uh, van de hele aardbol erover in Amsterdam. Maar eerst het nieuws in Jan van de Putten. Radio 1: Het NOS-journaal. De aanhoudende crisis heeft in februari tot een record aantal faillissementen geleid. In februari gingen 755 bedrijven en instellingen failliet. Nooit eerder telde Nederland in één maand zoveel faillissementen, zegt het CBS. En bij die berekening zijn faillissementen van eenmanszaken niet meegerekend. De Verenigde Naties willen dat Fiji onderzoek doet naar een filmpje waarop twee mannen met handboeien om worden mishandeld. De twee zijn waarschijnlijk ontsnapte gevangenen en worden door acht mensen in burger afgeranseld met stokken en staven. Het filmpje staat op YouTube. Zangeres Anouk heeft de volledige versie laten horen van het nummer Birds, waarmee ze naar het Eurovisie Songfestival gaat. Ze liet het Adele-achtige nummer horen op een presentatie voor de pers in Hilversum.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 Goedemorgen vanuit Oud-Zuid, Amsterdam. De International Summit on the Teaching Profession is een hele indrukwekkende titel voor een grote bijeenkomst over het leraarberoep komende woensdag en donderdag in Amsterdam. Het is al twee keer gehouden in de Verenigde Staten op initiatief van president Barack Obama en nu dus voor het eerst in Europa. Met minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker schuiven ruim 150 leraren uit binnen- en buitenland aan om te praten over succesvol beleid, kansen en uitdagingen in het onderwijs. Wij praten hier in Lijn 1 voor de Olympiaschool Amsterdam met mensen in het veld. Leraren, geef ze de ruimte. In een gelukkige klas, zeg ik met Theo Thijssen. U kunt erover meepraten. Is de leraar een gedresseerde aap? 0800 1121, 0800 1121. Hashtag Lijn 1 Radio voor de tweets. En de e-mails kunnen naar lijn1, apenstaartje, ntr.nl. Wat een braaf meisje, Doris Day, trots van de leraar in Amerika. Iets later dan de tijd van Theo Thijssen, die lievelingsmeester die hier in Nederland in de vroege 20e eeuw heel veel baanbrekend werk heeft verricht voor het onderwijs. Lotte Hidding is juf ja. en die gaat vanavond in debat. Waarover? Over de professionele ruimte die een leraar wel of niet heeft. Dat gebeurt hier in Amsterdam, maar ja. dat is van belang voor het hele Nederlandse onderwijs. Ja, dat vinden wij zeker. Ja. Want is de, wat scheelt eraan aan die ruimte? Uh, nou, wij, wij willen graag het debat aangaan met... Uh, er zijn nogal wat partijen die iets over het Nederlandse onderwijs te zeggen hebben. Of over wat de leraar uiteindelijk in de klas moet doen. En hoe die dat moet doen. En met die partijen willen wij graag in gesprek. Frederik uh, Nijmeijer is ook meester op een basisschool, maar niet hier, hè? Nee, niet in Olympia. Uh, groenman school in uh, Nieuw-West. En je mocht even weg? Ik mocht even van weg, de ja, directie. als ik de naam van de school even noemde. Ja. Ja. <laughs> Hoe zit dat met jullie um, verhouding met de bestuurders en de inspecties? Ik moet er niet aan denken dat ik voor de klas sta en ik word op mijn vingers gekeken. Nou, gelukkig ik denk, is het... Bekijk het met je, met je inspectie? Ja. Nou ja, gelukkig kijken ze niet dagelijks mee. Dat gebeurt periodiek. Maar het is wel zo dat ze de, de, de inspectie en ook besturen... Die, die zitten dan weer met de inspectie in, in overleg... dat je bijvoorbeeld... je moet verantwoorden. En dat is voor elk beroep wel van belang natuurlijk. Verantwoorden, wat heb je gedaan met een kind... als het niet goed gescoord heeft, wat, wat ga je eraan doen? Dat is heel normaal. Um, wat wij alleen jammer vinden is dat wij... Um, de laatste tijd wel heel veel moeten verantwoorden op papier. En dan misschien ook wel... Ja, wij vinden dat iets te veel verantwoorden. Dus Je komt eigenlijk niet meer aan lesgeven toe, Nou ja, dat wil ik niet helemaal zeggen. Kijk, we ruimen dat steeds. We verruimen ons. We doen gewoon ons best. En dat lukt ook allemaal wel. Maar het maakt het wel wat lastiger. Kijk, je hebt ook je voorbereiding van je lessen. En dat, dat doe je liever dan alleen maar die, die, die administratie doen. Die we ook graag doen, maar dan zo klein mogelijk houden. Graag. Ja, gaat net een hele klas ja, uit. Allemaal kinderen ik. in dikke jassen met hun tasjes en een enkele juf Ik denk omheen. dat ze naar gym gaan, zo te zien de rugtasjes om. Ja, ja. ja dat klopt. Ja. Ja. Lotte, met uh, wat voor uh, idealisme ben jij eraan begonnen? Uh, uh, Ook een pabo geweest, neem ik aan. Ja, ja klopt. Een, een beroep wat, nou ja, niet uh, erg, um, nou ja, wat, wat in minder hoog stond aangeschreven, laat ik zo zeggen. Ja. Huh? Lastig, het lerarenberoep. Ja. Toch doen. Toch doen. Ja, nou, mijn moeder die, die, he, he, zei me vroeger al van... ja, Lot, denk eraan. Het kan ook zijn dat je dan gewoon een lesjesboer wordt. En uh, Dat was de reden dat ik aanvankelijk toch koos voor iets anders. Een gedresseerd aapje. Een gedresseerd aapje eigenlijk, ja. Um, en, maar het bleef me maar trekken, uh, zo'n school. En het werken met kinderen. En het, het, het uh, de, ja, kennis overdragen. Ze dus leren, leren eigenlijk. Uh, dat is zo ontzettend breed. Het uh, gaat zoveel verder dan alleen taal... en Rekenen en dat, ja, dat geeft me voldoening en energie. Dat is voor mij toch de reden geweest uh, om dat uh, te gaan doen. Het gaat er toch ook om dat je mensjes leert, mens te worden? Precies, precies. ja. Frederik? Ja, dat, dat deel ik ook, want uh, ik ben er ook aan begonnen omdat ik het leuk vind. Je hebt een, je, ik ben, je hebt een bepaalde vrijheid. Je werd niet gewaarschuwd door je moeder? Uh, nee, nee, nou, <lacht> nee, die zag wel liever dat ik wat anders deed hoor. Nee hoor, dat is niet waar. Maar, <lacht> nee, mijn zus deed het al heel lang. En, uh, ik ging wel zwarte piets spelen op school en dacht, nou, dat lijkt me wel leuk. Die, die omgeving, die kinderen, dat had ook iets bescherms. Ik vond het wel een prettige omgeving en ik uh, vind het nog steeds een prettige omgeving. En die heeft ook een bepaalde vrijheid en die sprak mij aan. Je hebt die klas en die kinderen en die wil je wat leren. En, uh, ja, dat vind ik het leukste aspect. Ja, dat, dat, dat viel mij nog steeds eigenlijk wel. Ik ja. noemde Theo Thijs al. Ja. Dus, dus, Zo'n zo beetje de icoon van het onderwijs uit de 20e eeuw. man die dat ook heel erg opschreef. Uh, de, de, de, ook de leraar pre presenteerde, hè, de meester, als, als, een, als een warme man. Ja. Uh, Zo'n zo iemand waar je van hield voor de klas. Waar je je hele leven nog warm herinneringen aan had. Wat de indruk van nu is, en daar ga je natuurlijk ook over de debatteren... dat het wordt ondergedompeld in de buurkort. Lotte. Ja, ja dat, dat vinden we ook echt. Daar ben je fel op. Ja, daar ben ik wel fel op. Ja, omdat, ik, uh, omdat ik vind dat, uh, dat bureaucratie of uh, nou, administratie of uh, je verantwoorden... dat moet niet een doel op zich worden. en Dat moet niet ten koste gaan van uh, je werk in de klas. En ik vind, uh, ik vind dat, uh, dat daar wel een spanningsveld zit uh, die uh, de verkeerde kant op gaat. Ja, dat ik, het ja. gaat te ver. Ja, vind ik echt te ver. Vreselijk, ik. Ja. die Nederlandse regelgeving. Wat ja. uh, ze ik het vind daar het ook... eens over hebben op die <laughs> summit... Ja, ja, groot gelijk inderdaad. Ja, absoluut. Ja, ja. Ik, ik vind verantwoorden heel goed en ik vind planmatig werken ook heel goed. En, en dat doe ik zelf ook graag. Maar uh, ik, uh, er zijn momenten dat ik echt moet een beslissing moet nemen tussen ga ik nu dit plannetje schrijven om mij te verantwoorden... of ga ik nu ook daadwerkelijk uh, het materiaal uh, bij elkaar halen en ervoor zorgen dat ik die kinderen lesjes kun, kan gaan geven die ik wil geven. Waarom zou je steeds weer een plannetje moeten maken? Uh, ja, om, om, om je te verantwoorden. Dat is echt een verantwoording. Maar er staat uh, toch al lang vast dat onderwijs een bepaald kader heeft waarin een leraar een juf of een meester zijn eigen variaties kan aanbrengen? Ja, dat klopt. Alleen daarbinnen moet je wel uh, uh, aan kunnen tonen of kunnen verantwoorden... wat je met de kinderen gedaan hebt om ze uh, te leren wat ze moeten leren. Uh, ja, en dat wil je ook aan de ouders vertellen. Van, nou, We gaan dit zeker. doen, want het gaat met rekenen niet goed. We maken een plan. Ik ga de komende zes weken bijvoorbeeld dit doen. Ja, en wat het nou een beetje, een beetje mank gaat... is dat het plan moet steeds uitgebreider. En dat je dus heel veel dingen opschrijft waarvan je denkt... ja, maar die zijn toch eigenlijk logisch dat ik ze doe? Kan het niet kleiner? Dus ik heb steeds meer het gevoel, sommige leerkrachten die ik spreek dat je het voor de vorm doet. En dan gaat het mis, want dan ga je volgens mij uit je duim iets opschrijven. Wat je uit je duim zegt. Ja, dat klinkt een beetje als maar... De, je, ver, je verliest de bezieling. Ja, want je in denkt... De regel, in de regeltjes. Ja, in de regeltjes. In de plannetjes. Ja. Vind ik, daar sta ik ook achter... Alleen laten we dat zo kort en klein mogelijk houden. En De mensen mogen er nog steeds over meepraten op 0800 1121. 0800 1121. Tweeten. Lijn 1, radio. Um, plannetjes. Wat ik ook vaak hoor is dat er zoveel druk op het onderwijs komt. Dat ze, dat ze al steeds jonger ongeveer in een mal moeten worden gegoten. Allemaal ten bate van onze economie. Ja. Dat klopt. De leerlingen mogen, krijgen nou eens nog de tijd om gelukkig te zijn in de klas. Ja, nou ja, het is, uh, het is wel hard werken. Ja, in de klas ook. En, uh, maar goed, ja. ja. De druk van de CITO's die we hebben is groot. Pas geleden hebben we die hele nerveuze ellende weer gehad. Ja, nou, je hebt tussendoor ook echt, CITO's. Is dat ook naar, volgens jullie toegenomen? Ja, ja kijk, ja. die CITO's toets... Maar een beetje het... naar, uh, naar Nare niveau. Toets. Ja, ja. Yeah. Nou ja, CITO lijkt een doel hoor, op maar... zich te worden echt. Ja. Hè? En, uh, en je gaat echt naar de... Om, omdat je bepaalde... Dus je, de, pres, de prestatie van je school wordt afgemeten aan de CITO-score eigenlijk. Heel kort gezegd, dus heel smal bekeken. Um, en dus ga je toewerken naar de CITO-scores. Wordt CITO een uitgangspunt. En ga je daar ook uh, naartoe werken om, om uh, ze te leren dat te kunnen... wat ze in een toets moeten kunnen. En als je niet oppast, gebeurt dat. En dat vind ik heel kwalijk. En uh, er zijn veel leraren op tegen hoor. Maar, maar toch... Ja, die CITO-toets is je... eigenlijk een, een, een volgtoets. Je hebt dus niet alleen de eindtoets, tussendoor heb je ook CITO-volgsystemen. Dat betekent dat je periodiek twee keer in het jaar meet wat een leerling kan. Heeft hij een achterstand of niet? Dat is eigenlijk meer voor onze informatie van... hé, hey, daar heeft hij een achterstand, dat moet ik nog aanpakken. Ja. Maar die ouders die vragen daar steeds aan, ik maak een rapport... Vind ik goed, maar ze vragen alleen maar naar die citocijfers. Terwijl ik een heel rapport heb met hoe die zich ook sociaal ontwikkelt en hoe die zijn werkhouding is, maar ja, daar wordt steeds minder naar gekeken, dus dat is voor ons wel vernuikend, vind ik. Nee, het gaat zo'n zo'n kant op dat ze onder zo'n druk komen te staan dat ze over twintig jaar doping krijgen? Ja, ja, ja, ja, ja. ja maar die kinderen hebben er ook veel last van. Die druk is ja. echt enorm. Nou en het begint, ja, al maar in dit het is, is geen grap, dit nee. is serieus. Ja. je creëert dus ook, ook uh, psychologische problemen, lijkt mij ja. inderdaad, want het is helemaal niet leuk om te horen van nou ja, de CITO jij had een D en hij zij heeft een A. En dat is altijd wel geweest. Maar dat, dat kon je allemaal nogal een beetje aan elkaar uitleggen. Maar nu is het gewoon bam, keihard een cijfer. En terwijl dat helemaal ja. niks hoeft te betekenen. Een kind kan ook een, sport een, een spurt maken in een paar maanden. En dan gaat het wel goed. Maar die druk is... Heel goed. Maar goed, geen kind is gelijk. Nee, en, en, daar, en daar zitten heel veel verschillen in. En als je dat een paar keer per jaar dus moet meten, dan zie je daar ook verschillen in terugkomen. Het is moeilijk uit te leggen aan ouders ook. Dit dus gaan jullie ook in het debat inbrengen, denk ik vanavond. Uh, luisteren bestuurders naar jullie en ja. komen ze ook naar. Nou. Dat is de ja. Nou, daar. Nee, nee. Wij, hebben, wij willen juist graag met de bestuurders ook in gesprek. Uh, ook omdat, daar, uh, omdat we denken dat we daarmee uh, in samenwerking met de bestuurders heel veel kunnen uh, bereiken. Uh, maar uh, nee, er komt één bestuurder, dat is de, dat is de bestuurder uh, van Sirius. En voor de rest... Van uh, het Sirius. Het ja, Syrius, dat is een, uh, is een, stichting, een stichting hier. Ja, ja, in Zuidoost. En voor de rest uh, geen bestuurders. Uh, maar wat wel helaas... het leuke van onze vereniging is, is toen wij die op, oprichten... Een paar Jullie vereniging heet? De vereniging uh, Meesterschappers. Uh, meesterschappers? Ja, ja. meesterschappers. We zijn eigenlijk een beroepsvereniging die gewoon die professionaliteit wil... Ja, verhogen. En toen we dat opstarten, kregen we gelijk heel veel positieve reacties vanuit de wetenschap. Kan ik zeggen. Mensen, die, pedagogen, onderwijskundigen die zeiden... ah, fijn dat jullie er bestaan. Want ik wil graag met jullie praten over wat ik uh, met onderwijs voor ogen zie. Die visies die je altijd in de klas krijgt, die we dan als leerkrachten gaan uitvoeren. Maar we zelf niet bij zijn betrokken geweest met de ontwikkeling daarvan. Dus uh, vanuit die kant zijn we vaak wel. Hele positieve geluiden te horen, vind ik. Maar ja, maar ik... Dat, dat, ja. dat is ook weer zo'n beetje het veld. Hè? Uh, ja. Daar kunnen jullie een zekere solidariteit wel van verwachten. Ja, maar daar komen ook vaak bijvoorbeeld plannen van vandaan die, die, die zeggen... nee, we moeten beter zo werken. En die de, de wetenschappers zeggen, je kan beter zo werken. Of die theorie zegt zo. Maar ze zijn juist blij te zijn met leerkrachten in gesprek te gaan van... oké, okay, dan wil ik dat we eerst wel eens even goed toetsen. En, en kijk, dat vinden wij heel belangrijk. Wij zijn helemaal niet tegen veranderende, veranderende didactieken en zo en dergelijke... of tegen planmatig werken, maar in, wel in overleg. En die brug wil onze vereniging graag slaan. Ja. Dan krijg je het maar over je heen gestort, dan zeg ik maar even wat uh, Opge Opgelegd. Gewoon. Ja, en terwijl daar, als er een paar aanpassingen zijn... Nou, dan kunnen we een heel eind komen met elkaar. Maar zou zo'n debat ook kunnen leiden tot een, tot een uh, nog uh, verscherptere houding... ten opzichte van de bestuurders die dit soort dingen allemaal opleggen? Nou, is niet, dat, dat is niet wat we willen bereiken. We willen juist, uh, we willen juist meer verbinden uh, en, en niet een scherpere houding. Uh, we willen echt meer verbinden. En daarvoor is wel een scherp debat nodig. Uh, uh, en zal je scherp met elkaar in gesprek moeten, maar dat is iets anders. Ja, en daarnaast zijn die besturen eigenlijk ook weer afhankelijk uh, van, de, ja, van, de, van de inspectie. De inspectie gaat eerst naar de besturen toe en dan gaan ze pas naar, uh, naar ons toe. Ja, dus ja. Die, die besturen zeggen, ja, het moet van de inspectie, dus we doen het zo. Ja, dus dat is een wisselwerking. Ik zat even naar mijn telefoon te <laughs> grabbelen. Die wil ik eens uh, even uitzetten. Um, Wisselwerking met inspectie. Maar we hebben net die Doris D. al gehoord, het brave meisje. Ik denk dat jullie jezelf er ook moeten hoeden voor braafheid in eigen kring. In die zin uh, dat je echt best streng mag zijn in, het, uh, in de strijd voor je meesterschap. Ja, nou vinden we ook. We, we, vind, we vinden ook dat, dat leraren zelf, uh, als we het over professionele ruimte hebben... dat leraren die professionele ruimte ook moeten nemen... Uh, uh, ook al betekent dat dan dat je het niet altijd doet zoals het zou moeten volgens de regels op papier. Maar ik, uh, je weet als leerkracht het beste hoe het voor je klas moet. Je maakt het zelf wel uit. Ja, ja, ja, <laughs> op, uh, ja tot op zekere hoogte zeker. Ja, <laughs> ja ik denk, weet je die, die commissie Dijsselbloem heeft ooit gezegd. Van, weet je, uh, de, de overheid zegt wat je moet bereiken, maar hoe je dat bereikt, dat willen we aan jullie overlaten. Ja. En dat gaat nog steeds niet helemaal zoals ik denk... Uh, hoe dat moet. Want een kader is gewoon een kerndoel. Hè? Dat moet je bereiken in een jaar. Je moet zoveel, uh, je moet bekwaam zijn. Je wordt... Dat is allemaal heel logisch. Maar hoe we dat doen als school, waarom moet het allemaal hetzelfde gaan? Kijk, we werken allemaal wel vanuit een bepaalde basistheorie. Maar we zouden graag het hoe zelf willen bepalen. Ja. Meneer Van der Hurk aan de telefoon over de CITO. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. En... CITO zal veel meer gebruikt moeten worden als volksysteem. Op het moment dat je je leerlingen in het basisonderwijs volgt... kun je ook zien of er achterstand op volksprong is... waardoor je veel meer met specialisten op kunt inhaken. In bent u leraar? Nee, maar ik zit toevallig in een, in een school. U bent wel ouder? Ja. ja. U, u bent het er dus mee eens dat CITO nu te veel een drugsysteem is... Hoewel het ook vanuit school eh, bepalend is hoe de school daarmee omgaat. Eh, de school van mijn dochter geeft dat eigenlijk al meteen vanaf de kleuterschool aan dat het een volgsysteem is. Het is alleen gebruikt om bij te sturen en niet om te meten. Frederik Nijmeijer, je hier, hier zit ja te klikken. Ja, maar dat is het ook. Ja. Dat, dat zo maar ben je het ook eens dat het een volgsysteem is? Ja, maar zo, moet zo, is zijn? Het, zeg, zo, zo zegt Cito het zelf ook. Ja. Wij zijn een volgsysteem, wij, wij, uh, ook die eindtoets... Die moet je ook niet helemaal gaan oefenen en dergelijke. Het is een toets om te meten wat een kind kan na acht jaar school. Maar ook tussendoor. En wij, wij als in groep vijf een kind een toets doet bij, bij lezen, technisch lezen of wat dan ook. Dan zeg je, hé, hey, dan kun je analyseren. Van, daar gaat iets mis. Nou, dat pakken we dan aan. De Cytotet-toets als hulpmiddel. Ja, dat is het. Dus niet als het is voor ons diagnostisch bijna een ja. middel. Niet helemaal, maar wel, het is een volgsysteem. Wat heeft hij geleerd en waar, waar is de achterstand of waar loopt hij op vooruit? Zo moet je ook denken. Lotte knikt ook van ja. Ja, en, uh, ja maar, dan maar, moet dus maar daar, anders schrijven. Maar ja. dan, dan moet het daar dus veel meer naartoe. Ja. Maar zo ja. was het ook eigenlijk altijd. Ja, en het, maar het is alleen lastig op het moment dat je het naar ouders brengt. Uh, en de ouders die nemen dat ook als uitgangspunt. En die willen natuurlijk alleen maar dat hun uh, kinderen A of B-scores hebben. Want die zijn heel goed. En uh, de inspectie kijkt ernaar. Ja, dan, dan, wordt het, dan, dan komt daar ook een, een spanningsveld heel... Uh, waardoor je het als school niet alleen maar meer als volginstrument kan gebruiken... want er wordt ook met andere ogen naar gekeken. Terwijl je dat zegt over die ouders, bedenk ja. ik, ik me toch ook... dat ouders ook een niet geringe rol spelen in het onderdruk zetten van hun kinderen. Die zijn soms ook wel bijzonder overambitieus. Ja, is en zo. zien zo'n CITO-toets ook als een soort algemeen klassement. Ja, als je Waar, klopt, hun, maar, waar, maar hun, lief, waar ja. hun lievelingen hoog moeten scoren. Ja, natuurlijk. Want dat ja. vergelijk je met elkaar. Vrienden, familie. En dan praat je wat had die een A. Ja, dat is allemaal heel erg. Je fun. eigen kind als statussymbool. Ja, en misschien. Ja, en, en ook niet weten wat de CITO-scores inhouden. Dus een A is goed en een E is niet goed. Dus uh, alles moet richting die A. Dat is, uh, terwijl een C voor, voor een kind hartstikke goed kan zijn als dat is wat, wat een kind goed kan. Dat ja. Is, ja. Goedemorgen, Paul Blankstein. Goedemorgen. U bent directeur hier van de Olympia School. moest nog even uit de les komen, zeker. Hè? Ik was wel even het anders aan het doen, maar <laughs> ik, ik, uh, ik heb de discussie net uh, met interesse gevolgd. En, uh, hallo, Lotte. Dag, Paul. <laughs> We hebben het hier over de, de rek en de ruimte. Ja. Over het opgelegd onderwijs, of het, over het ja. vrije onderwijs. Ja. Hoe staat u daarin? Uh, wij hebben denk ik uh, met elkaar uh, vooral richting ouders duidelijk te maken. Dat we uh, als het gaat om het onderwijs wat een kind krijgt. Daar uh, kwalitatief goed onderwijs nastreven. Uh, daar, zijn we ook, uh, daar worden we ook voor neergezet. Daar worden we ook voor betaald denk ik. En het is onze taak om dat uh, in toenemende mate denk ik ook. Zoals Lotte net al even jullie liet doorschemeren, Samen met die ouders goed doen. En uh, dat wij ouders uitleggen wat data en scores nou wel vertellen en wat niet. En wat het verschil is tussen de, de verschillende toetsen... die we daarbij gebruiken en, uh, en uh, hoe wij met die data omgaan. Begeleiden, niet drillen. Ondersteunen. Ja. En, en in, in zijn totaliteit natuurlijk. In een school een, een geheel van activiteiten organiseren... wat, uh, wat, wat kinderen gelegenheid geeft. Zich goed te ontwikkelen, overeenkomstig hun mogelijkheden... En als het even kan, ook uh, met heel veel oog voor de talenten en de kwaliteiten ja. die ze hebben. Ja. Ja. Roland, aan de telefoon, de middelbare schooldocent. Moet je geen les geven, joh? Nee, ik heb uh, maandag mijn vrije dag. Oh, wat fijn voor je. En dan kun je naar lijn ja. 1 luisteren. Wat vind je van de discussie? Precies. Nou, ik vind, ik vind het uh, altijd een hele boeiende discussie, maar ik, ik, mis, ik, mis altijd, uh, eigenlijk een, ik mis heel vaak één aspect. Ik hoor heel vaak leerkrachten van de basisschool aan het woord. En ik hoor zelden of minder vaak uh, docenten van het uh, voortgezet onderwijs of middelbaar onderwijs. Nou, dan ben jij er een van. Hoe sta jij erin dan? Ja, ik denk dat uh, basisscholen en middelbare scholen eerlijk gezegd een andere kijk hebben op wat CITO kan doen... of, of wat ze willen met de leerling. Ik denk dat een basisschool, maar dus de regering misschien heel erg... heel erg kijkt naar wat zijn de mogelijkheden van het kind. Dat, dat willen we onderzoeken, daar willen we uitkomen na acht jaar. Van nou, hier en hier zou het kind geschikt voor zijn... En de middelbare school die heeft ook te maken met die regels die opgelegd zijn. En die, die willen kinderen zo snel mogelijk aan een diploma helpen en aan een baan in uh, een plek in de maatschappij. En dat zijn opvattingen die volgens mij niet helemaal stroken met elkaar. Maar ben jij dan toch ook weer veel meer bezig met dresseren? En ben je zelf gedresseerd als middelbare schooldocent? Ja, ik, ik, uh, of ik, ik ben zelf ook wel gedresseerd. Ja, dat is niet helemaal. Maar natuurlijk ben je wel zeg maar, afhankelijk van, van wat je moet doen. Hè. De, de taak die, die je opgedragen krijgt. En je bent ook bezig als, als op middelbare school om, om kinderen uh, zo snel... bij goed mogelijk voor te werken voor een plaats in de maatschappij. Dus in die zin ben je ook aan het dresseren. Maar het de... heeft ook gewoon te maken met een andere taak... Die je vanuit, ja, vanuit de overheid misschien krijgt. Maar het is ook zo dat. Uh, Fre Frederik, even wat reageren. Jij kijkt, in, ja, kijk, bij ons zijn de niveaus veel uiteenlopend. Er zijn veel verschillen. En na de groep 8 wordt dat geniveleerd naar uh, iemand gaat naar het CWO of HAVO. Dus uh, volgens mij is dat een, toch een andere kijk. Wij moeten, veel, vind, denk ik, uh, veel meer aan niveau werken. En daarom wordt er ook zoveel uh, verslag moeten doen van elk niveau. Uh, elk kind heeft een eigen niveau. En daar moet je de verslag van doen of moet je een plan van maken. En ik denk ik heb misschien de indruk dat, dat het onderwijs dat iets minder is. En daardoor misschien nou niet gemakkelijker, maar een andere kijk nodig heeft. Ja, maar Roland, je moet het ook toch niet te soft allemaal maken? Nee, je moet het ook zeker niet te soft maken. Maar wat, wat, wat de spreker hier net zegt, dat, dat illustreert naar mijn idee precies... ...waarom een dialoog tussen voortgezet onderwijs en basisonderwijs zo, zo noodzakelijk is. Want op de middelbare school heb je het niet per definitie makkelijker. Hè? Ook, ook bij ons, zeg maar, uh, uh, middelbare onderwijs, zegt de onderwijsinspectie... je moet meer oog hebben voor differentiatie van leerlingen. Dus binnen die niveauverschillen moet je weer kijken naar niveauverschillen van leerlingen. Dus ja, maar dat daar, is, je... daar is dus heel veel ja. te winnen nog, denk ik. Er is heel veel te winnen. Er is heel veel, te winnen als veel meer school... fijnmazigheid. Ja, maar er is heel veel te winnen ook als basisonderwijs en voortgezet onderwijs met elkaar gaan praten erover. En dat, dat stukje dialoog mis ik nu. Lotte, Hidding, is het iets voor het debat vanavond? Ja, ik zit even, ik zit even te zoeken... Die, die afstemming op elkaar? Nou, die, de afstemming van basis en voortgezet onderwijs... dat lijkt me per definitie belangrijk. Ik zit alleen even te zoeken welke plek dat dan heeft... in het in de, de, de debat over de professionele ruimte die een leraar wel of niet heeft. En dat lijkt me een andere discussie. Maar... Ja, misschien... Nou ja, het, heeft, het houdt, het houdt het heeft er wel mee te maken. Ik mis bij, bij docenten op middelbare school ook heel vaak... Uh, uh, het willen kijken of het kunnen kijken naar wat het, basis, wat het basisonderwijs te bieden heeft. Nou, en dan kijk ook even, ik kijk ook even naar een mailtje. <lacht> Dank je wel trouwens dat je uh, gebeld hebt, want we gaan hier verder in de bus. kijk naar een mailtje van uh, iemand die schrijft... We hebben het hier wel over onze kinderen. De leraren moeten we toch goed in de gaten houden? Anders zijn de gevolgen voor onze kroost niet te overzien. Ja, dat ja, ja, heel, heel heel snap bezorgd, heel he? goed. Ja, ja. Nee, maar dat, ik durf me de hand voor in het vuur steken dat uh, nou, bijna... Al, ja. Ik denk dat algemeen alle leraren zeer begaan zijn met hun, leer, met hun leerlingen. Dat is, dat zie ik. Elke school waar ik gewerkt heb, zie ik het om me heen. Dus daar, daar moeten we echt van uitgaan dat het goed gaat. En, uh, en waar het niet goed gaat, dan houdt je het ook niet, niet langer uit in het onderwijs. Het dus... betaalt niet goed, maar het gaat om liefde. Nou ja, het deskundigheid. Moet ook, ja, het moet ook geen liefdewerk op papier zijn. Maar nee, het is wel nee. zo dat heel veel leraren zeer begaan zijn... maar juist zich zo vastzitten in die rol. Ze willen eigenlijk flexibel kunnen organiseren... Mm -hmm. Gaat daar iets mis op een dag en dan wil je erop inspringen. En dat, dat gebeurt ook, maar dat past misschien soms niet in een groepsplan. Zo noemen we dat dan. We hebben hier nog een mail uh, van Henk. Die zegt, Lodewijk Ascher was toch ook betrokken bij de meesterschappers? Ja. Hebben uh, heb jullie daar nog wat aan nu hij minister is? Of is het uit het oog, uit het hart? Nee, nou ja <laughs> dat zal niet uit het oog, uit het hart zijn. Maar uh, we hebben daar dat lijntje dat is er niet meer uh, met de meesterschappers. Uh, nee. Nee, maar wij zijn heel, heel blij met, wat, uh, met de rol die Ascher uh, voor ons gespeeld heeft tot nu toe. Hoor. Dus, ja, we gaan met het heel hoorst wel in gesprekken. Ja, precies, dat proberen ja. we. de wethouder. Um, dat he, dat proberen we. Voor de ja. duidelijkheid. Ja, de wethouder Amsterdam. Uh, uh, nogmaals, het, het is niet een puur Amsterdamse kwestie. Nee. Uh, lijn 1 <laughs> zendt ook uit naar Noordoost-Groningen en Zuid-Vlaanderen. Dit gaat over het onderwijs in heel het land. En ja. we zeiden jullie van tevoren, toen we het hadden over de International Summit on the Teaching Profession. ...van deze week, dat Finland zo'n geweldig voorbeeld is. Nou, de, ja, nou, het is Finse nu veel te model. Doen, ja, daar is nu veel om te doen. Ja, het Finse de, model, de, ja. Dat, nou ja, goed, die heeft, de leraren daar zijn allemaal academisch uh, geschoold ...en uh, v, uh, geen inspectie, dus uh, veel professionele ruimte. Dat klinkt natuurlijk allemaal... Op basis allemaal, uh, van vertrouwen? Op basis van vertrouwen, ja. En, Ik denk dat dat het is ook uh, wel. Ja, maar wat merken wij daar uiteindelijk van, uit Finland... No, nu van, nog even van, van die uitnemende finnen, ik zie ze weinig. Ja, dat is waar, maar toch zijn de scores in, in onderzoeken... als je gaat, wat is het beste onderwijs van Europa, bijvoorbeeld... dan staan ze altijd met ja. de, in de top drie niveau bovenaan. Mm. Dus dat is opvallend. Ze zullen hier ook zijn, denk ik, de komende woensdag en donderdag. Ja. En we hebben een MBO-lerares aan de telefoon. Goedemorgen, uw naam? Ja, mevrouw Van Loon. Mevrouw Van Loon, u ja. volgt de discussie. Wat is uw idee... <laughs> ik uh, sluit aan bij de docent van de middelbare school. Uh, basisschool is een, toch wel een uh, speciaal verhaal... waarbij gepoogd wordt het maximale uit de kind op ieders niveau eruit te halen. Ik vind dat het basisonderwijs daar ook heel goed mee bezig is. Uh, ikzelf ben docent op de mbo en ik heb ook lesgeven op de hbo. En het punt daar is dat ik het een gevaar vind... dat de marktwerking in het mbo en hbo een belangrijke rol speelt... En dat betekent dat de, er groot belang is om studenten aan een diploma te halen, te, te geven, die niet altijd conform hun niveau is. Het gaat niet om de individuele, individuele talenten, het gaat hier gewoon puur over een soort FTE. Toch? FTE, dat, dat zijn de... Hoeveel zijn dat? Een diplomafabriek. Ja. Het gaat om diplomafabriek. Ja, de, die, uh, die term is wel eens vaker, uh, heb ik gelezen, ja. Nou, daar zie wil ik, ik niet uh, 1, 2, 3 zelf zeggen, diplomafabriek. Maar het is wel zo dat het middelbare school nog altijd centraal gestuurde examens heeft. Ja. Dat is op dit moment ook in het mbo gaande. Daar zijn ze van plan om taal en reken ook centraal examens voor neer te zetten. Op zich vind ik dat wel een goede zaak. Uh, daarmee dus het zie het ik... wat bepalen door de overheid en het hoe door de docenten. Precies. Maar daar zie ik dan toch uh, wel een uh, algemeen verband... tussen het basis, het middelbare school, het middelbare onderwijs... Uh, mevrouw Van Loon, uh, dat die ruimte er toch moet zijn. Hè? We gaan, uh, ik moet er trouwens naar een afsluiting. Frederik, uh, Lotte, vanavond ook bij het debat meneer Blankenstein... directeur van Olympiaschool. Nou, dat was ik van plan. Hij stond op mijn agenda. Maar ik heb vanavond hier zelf een thema, ouderavond, over uh, sociale veiligheid. Iets uh, waarvan ouders hebben aangegeven dat ze dat een belangrijk onderwerp vinden... om eens met elkaar over te praten. Dus ik heb hier vanavond mijn eigen debat. Maar en ik had er zijn... graag bij aanwezig. En geweest. wij zijn aan het eind van dit debat in lijn 1. Het wordt 12 uur. Middernacht. Het is stil. Het is donker. En u luistert naar Radio 1. Ik ben vlijtig. Maar met hele grote tegenzin. In Casa Luna is mijn gast kunstenaar Armando. Over zijn werk en zijn leven. Maar ik ga uh, bijna elke dag zo. Morgenacht vanaf 12 uur. Kunst maken is niet leuk. Armando in Casa Luna. Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Als ondernemer bekijkt u elke investering natuurlijk met een kritisch oog.